Was het nog veel leuk? Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olie Voel me rijk, rijk, rijk als een olie Lieve mensen zaten er in de grond maar bier. Dan was het nog veel leuker hier. Hoempa, hoempa, hoempa in de straten.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 Het weer, het blijft droog en de zon schijnt geregeld. Middagtemperatuur maximaal 25 graden. Later vanavond gaat het regenen. Dit was het NOS -journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de a A10 Noord richting Amersfoort, staat tussen Afrit Volendam en de Zeeburgertunnel 4 kilometer file. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag verwoorden drie kilometer na een ongeluk. Er zijn maar twee rijstroken open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Maar soms zijn er van die momenten dat je even blij bent dat de webcam het niet doet. Dus Albert-Jan gaat meedoen met deze serie van Kim Wild en de Kids in America. Het is 7 over 2 en een hele goede middag. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En hij zit weer tegenover me. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Welkom. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Wederom welkom bij 3 uur live uh, vanaf de tolweg 10a. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we vandaag allemaal doen? We hebben een overvolle agenda, erop, dus we krijgen het druk. Een hele hoop gasten, hè? Ja, ook. Want, uh, en een heleboel items. Uh, allereerst uiteraard de vaste items zoals u van ons gewend bent om half vier. De evenementenagenda, dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Om half drie en ik ben er erg benieuwd naar, want volgende week uh, heb ik eigenlijk een heleboel dingen die ik moet doen met binnenshuis. Dus ik hoop dat het slecht weer wordt. Maar uh, onze enige echte uh, Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn, die gaat ons vertellen wat voor weer het gaat is en wat voor weer het gaat worden in Zandvoort. Dat allemaal op de, rond de klok van half drie. Uiteraard het dier van de week rond de klok van half vijf. En uh, deze week hebben we een uh, kater uh, in de aanbieding en wel die luistert naar de naam Kassel. Goed. Uh, we ja, ja, jy, jij hebt een kater. Ja, okay, sorry. <laughs> okay, rond de klok van kwart voor vijf is het gedicht van de week. En die luistert naar de naam Marjolein. Marjolein. Hey. Kijk, dat, dan gaat bij jou een belletje. Ja, het precies. Uh, wat gaan we verder doen? Rond de klok van kwart over twee komt uh, Ton Ariensen uh, langs. Want uh, die gaat ons vertellen... Over de route die gereden gaat worden tijdens de historische Grand Prix in Zandvoort. Ik bedoel ik natuurlijk niet het circuit. Maar welke route er gereden gaat worden, deze oldtimers, door het centrum van Zandvoort. Dat rond de klok van kwart over twee. En Ton die blijft, want om kwart voor drie gaan we verder praten met Ton. En dan gaan we hem vragen of er nog leven is na Café Oomstee. Want luisteraars, hij is gestopt als uitbater van Café de Oomstee aan de Zeestraat. En gaan kijken wat hij dan allemaal nog verder in te doen heeft. Of hij nog wel iets te doen heeft. Rond de klok van kwart over drie krijgen we bezoek van Marjolein. Daar heb je die naam weer. En Marjolein is, lady chef, uh, uh, is uh, ja, lady chef in de zaak aan de Zeestraat. En daar gaan we praten over diverse onderdelen van het restaurant. Uh, uiteraard proberen we tussen vier en vijf nog even contact te leggen met meneer De Visser. Meneer De Visser is momenteel bezig. Die zit in een begeleidingsboot in de grote zeilrace, de voormalige remrace. En we hopen die tussen vier en vijf nog even aan de telefoon te krijgen om daar verslag van te doen. En natuurlijk veel zomerse muziek. Nou, veel muziek zal het niet worden waarschijnlijk, <laughs> maar wel muziek. Ja, lekkere zonnige muziek. Ja, en zoals je van mij gewend bent, ik ben dus een beetje op zoek naar die Europese top 40s, maar ja. nee, nu ben ik even naar Brazilië afgereisd. Zo, zo, zo. Mag het mag wat kosten. En daar komt, een, uh, daar komt het volgende nummer vandaan en uh, daar uh, zingt uh, mee en speelt mee Gilberto Gil en hij staat in de top 40 in Brazilië. Laat La u zich zorgen. Oh Tenho um simples desejo. Hoje só quero...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 een hit, Albert Jan, dit. Lekker. Mooi, hè? Helemaal goed. Versta er alleen weinig van, maar een lekker zonnige zomersplaatjes zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Belevert ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV op kanaal 45. CFM. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. in a modern beat style Microfoon rommelen, albertje <laughs> Ik hoorde in één keer wat Jorda, Jubi40 en Red-Red-Wine. ZFM, verkeersupdate. Verkeers Oké, okay, de verkeersinformatie met uh, Albert Vos. Ja, luisteraars, want uh, vanaf maandagavond 19 augustus, 19 augustus om 11 uur... wordt de eerste van de 59 betonnen liggers geplaatst over de Zandvoortselaan in Zandvoort. Waar, zoals u weet, een natuurbrug wordt gerealiseerd. De werkzaamheden vinden plaats tussen 11 uur s'avonds en 6 uur s morgens En zullen tot en met donderdag 22 augustus 2013 doorgaan. Dat 2013 is wel een goede toevoeging. Uh, met deze overspanning ontstaat de daadwerkelijke verbinding van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleiding Duiden. Uh, dus nogmaals luisteraars vanaf maandagavond 19 augustus tot en met 22 augustus uh, s'avonds van 11 uur tot s morgens 6 uur is er geen verkeer mogelijk op de zandvoort Laan. Tot zover de CFM verkeersinformatie door met de muziek. Hier is Eros Ramazotti. Desire is pulling me. Our love is like gravity. It's gravity, baby. <inaudible> FM Zandvoort Now what's that crazy rhythm coming from the street? Sound just of people moving through that it beat And now this ain't what I record. This is London the Everybody, welcome to my own dream. Everybody, Salsa. Everybody, Salsa. Everybody, Salsa. Everybody, Salsa. Everybody, Salsa. Everybody, Salsa. Everybody, Salsa. Everybody, Salsa. Salsa. Nou, niet heel goed hoor. De salsa. Ja, dat ziet er goed uit. Je hoort, uh, Mother Romans bij CFM met Everybody Salsa. Hij is het uh, vier voor half drie geworden. Zo dadelijk het CFM weerbericht om half drie met Lex van der Oren. Hij is inmiddels gearriveerd in de studio. Maar eerst wil je het nog even hebben, Albert Jan, ja. over Facebook. Ja. Luisteraars, uh, ja, huiver. Want, uh, Rob, Wat is er gebeurd? Jij zit er sinds, sinds gisteren op Facebook. Ja, en ik heb in één keer al... Hoeveel... 84 vrienden. 84 vrienden. 84 vrienden. Dat is ongelooflijk, luisteraars. Rob en vrienden. Dat is inderdaad een combinatie waarvan ik denk: nou, maar da goed. Dank het, u. het leuke is, ik bedoel, wij gaan dus nu ook een beetje mee met die social media. Hè? Rob? Ja, ik heb uh, gisteren een bericht geplaatst van: uh, vraag je, je verzoekplaat aan. Ja. Nou, daar is uh, flink op gereageerd, dus we hebben vanmiddag heel wat verzoekjes. Oké, okay, maar ik dacht dat jij niet zo'n voorstander was van Facebook. Nee, ben ik nog steeds niet. <laughs> maar toch, je toch... komt nergens anders meer aan toe dan uh, nee. Facebook. En toch heb je gemeente om, om je aan te moeten melden. Uh, ja, voor uh, de luisteraars. Hè? Ja. Voor ons programma. Voor Zandvoort op zaterdag en dat... Zandvoort op zondag. Dat natuurlijk. bedoel ik. Nee, goed. Ik ben blij dat jij het gedaan hebt, dan hoef ik het niet te doen. Nog niet. <laughs> goed. Dus goed. Uh, en wat heet, heet jouw pagina dan? Heet een uh, geen, geen idee. Geen idee. Weet <laughs> jij hoe dit werkt? Gewoon Rob Harms. Rob ja. Harms, Zandvoort? Ja, zoiets. Dus, hebt u verzoekjes, luisteraars? Stuur hem naar Facebook. En u zit op Facebook. Stuur het naar Rob Harms in uh, Zandvoort. En dan gaan we kijken of wij een plaatje voor u kunnen draaien. We beginnen je... vast al met één verzoekje. Hè? Ja, van, van wie was die? Stromee, Stromee En papa Oethee.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 Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts et hey. papa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 Ja na jaren Albert John heb ik toch de stap gemaakt naar Facebook en de verzoeklaten daarop zijn van harte welkom op de Rob Harms Facebook-site. En dan kan je papa Oethee <laughs> bijvoorbeeld aanvragen. Deze single van Stromae en dat deed ook Moyan. Het, het is inmiddels twee over half drie. Goedemiddag Lex van der horen. Welkom. Klopt Rob. Ja precies hè. Ja. Twee minuten te laat. Oh, sorry hoor. <laughs> ben je nou boos? <laughs> Die luisteraars zitten allemaal te wachten. joh. Uh, Welkom Lex, goedemiddag. Ja, goedemiddag hoor. Ja. Uh, ja, de dag begon mooi vandaag. Hè? Heerlijk. Ja, en het was op een gegeven moment was het 21 graden. Kijk. Ja, maar nu is het 20. zag uh, even gezakt. En uh, ja, er is uh, sluierbewolking uh, vanuit het zuiden binnengerold. En uh, dat houden we eventjes, misschien dat het eind van de dag of eind van de middag, dat de zon er nog eventjes bij komt. Maar ja, uh, het is eigenlijk afgelopen, want toen ik op weg was hierheen, op de fiets, toen uh, was het echt, uh, het begon een beetje file te worden in Zandvoort, richting uh, Heemstede. Ja oké, okay. mensen die uh, vluchten al weg van het strand. Ja, die vluchten, ja want het waait joh, het waait als een uh, windkracht 6 is het. Oh, dat is behoorlijk ja. Ja, dat is behoorlijk. Maar houden we het vandaag wel helemaal droog? Ja, overdag wel. Okay. Maar vanavond niet. Vanavond, dan, uh, in de, aan het eind van de avond, dan gaat het regenen. En dan gaat het nog harder waaien. Misschien wel windkracht 7. Dus het wordt een, uh, een, een, een natte nacht. Een natte winderige nacht. Hoe <lacht> laat, laat gaat die ellende beginnen? Nou ja, dat, dat begint eigenlijk uh, nu al hard te waaien. En in de loop van de avond, dan gaat het regenen. En vannacht dan regent het dus. Oké, okay, want ik heb geen jas bij me, dus vandaar. Oh nee, maar dat red je toch wel. Want ik denk dat uh, als jij de studio uitgaat, uurtje vijf is dat dacht ik. Dan uh, misschien dat het zonnetje er nog even bij komt. Ja, dan ga ik nog heel even naar het dorp. Maar, maar dan, hang, uh... hang me er niet aan op. Ja, Oké. Okay. <laughs> geen klein pluutje meenemen? Nee, nee, nee. Ja? nee, nee niet nee, nodig. Als je niet maar nodig. op tijd naar huis gaat. Ja, Oké, okay, doe ik. Goed zo. Nou, en morgen. Dan uh, hebben we de overblijfselen van vannacht, de bewolking. En dan kan er nog, een, uh, nog wat regen vallen. Maar uh, morgenmiddag, dan is het uh, best goed weer. Met uh, zon, nou ja, zeg maar dat het dan wel zonnig is. Maar er staat wel een vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur die blijft toch rond die 20 graden. Kijk. Dus niet, niet gek hoor. Er is een zeilwedstrijd morgen. Ja, vandaag ja. en morgen. Het ja. hele weekend. Ja, ja. nou is dus een lekker wind. Ja. ja. En vannacht zeilen ze toch niet. Nee, dat zit er niet. Nee, want dan is het te winderig. Ja, het is te winderig. <laughs> te winderig. Dan gaan we naar de maandag. Uh, in de ochtend hebben we wisselende bewolking En kans op een bui. En dan s komt die zonde weer bij. Dat is toch elke keer weer dat die zondag bij komt. Met een uh, matige tot vrij krachtige noordwestenwind... En weer die 20 graden. En dat is de normale te temperatuur voor de tijd van het jaar. Ik zat karen. erop te wachten. Ja, we zitten, we zitten gewoon op schema. Trouwens, het zeewater is ook 20 graden. Oh, nou, daar merk je dus niks van. Ik ben er wel eens in geweest dit jaar. Ik ben er dit jaar nog niet in geweest. Moet je doen. Okay. Moet je doen. Lekker. Je ja, flips? Echt. Ja, nee, echt lekker weer. Okay. Lekker water. Dan gaan we naar de dinsdag. Dan is het uh, meest zonnig. Dan zitten we midden in een hoger drukgebied. En dan staat er een, een zwakke tot matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur die zit, wat dacht je? Twint, twint, twintig? Twintig? 20, twintig. twintig, ja. Twintig, ja. Twintig, ja. ja, ja, ja. Normaal ja. voor de tijd van het jaar. Joh. Normaal tijd voor de tijd van het jaar. Normaal de, de tijd jaar. <laughs> <laughs> Zo, heb je er ook al verstopt van? <laughs> ik leer er elke keer weer bij. <laughs> <laughs> nou, het kan zijn dat ik volgende week uh, 19 zeg hoor. Nou ja. Voor uh, de normale, want de temperaturen die gaan dus dalen. Hè. Want we gaan nu al richting uh, september, we zitten nu op 17 augustus, plus 27, 24 augustus volgende week. En ja. een weekje later zitten we al in september. En de zeewatertemperatuur die heeft ook zo top gehad denk ik, hoewel, van de week wordt het wel warmer hoor. We krijgen dus uh, eerst nog licht wisselvallig weer en na het weekend een weersverbetering met veel zon. En dat komt door het hoge drukgebied wat we dus uh, over ons heen krijgen. En de middagtemperaturen, die zitten nu dus rond of iets boven normaal. Maar in de loop van de week wordt het warmer. En misschien wel 25 graden. Zo. Nou, je zou maar moeten werken, hè? Heerlijk. Dank je wel, Altijd fijn, hè? Sneu, hè, voor hè, jongen. Sneuwe, Goed, dat is... Maar, maar ik, ben, uh, ik ben op, Rob. Het is op. Ja, je, je, je, bent, je bent er klaar mee. Ik heb niet meer, je bent, je bent mee. <laughs> heb niet meer te vertellen. Nou, het weer is uh, te volgen op uh, jouw uh, website www.meteopagina.nl En op tv, hè? TV Kanaal 40, digitaal en analoog Kanaal 45. Precies, en je kan me ook volgen. Volgen op... gewoon, loop achter Lex aan. Ja. <laughs> ja. ja, je kan me ook volgen op Twitter. Dat doe jij dus weer niet. Nee, klopt. En uh, dat is... Hier worden vrienden uh, gemaakt hoor, de luisteraars. <laughs> ja. Ja. En uh, dat kan je dus uh, op uh, Meteo Sandvoort of op uh, het meteopagina. Dankjewel, Lex. En graag tot volgende week. Ook okay, weer rond en nabij half drie, als je het goed vindt. Ik hoop vanaf het strand. Oké, okay, nou doe jij. Nou, jij ja, moet... Uh... Dat hopen wij ook. Met een ja. graadje <laughs> Met een graadje of 25 moet het wel gaan lukken. Ja, ja. Dat moet wel lukken, denk ik. Dus. Oké, okay, volgende week gaan we je bellen, Lex. Oké. Okay. En hier zijn daar en de munnik. Ik heb nog helemaal niks gedaan vandaag. Alleen ontbeten één boterham gegeten. Een koffie in mijn maag. Nu is het half vijf, weer wat hou vast in mijn blij. En mijn god wat gleed de tijd vandaag? als in een droom voel ik me loom De hele wereld gaat zo traag, zelfs de telefoon is niet helemaal het toon. Maar ik schaal het Zoek van nagel in alle straten. Dat was de single van Akda en de Minnik in uh, Verkeerd Verbonden. Nou, we zeiden het al, we hebben heel wat uh, verzoekplaten laten gekregen, Albert-Jan. Via de Facebook. Ja, via jouw Facebook. Via hè? mijn Facebook. <laughs> jouw Facebook. Uh, waaronder rop. eentje van uh, Marianne Rebel. Zij wil graag horen Cantaloupe. Nou, daar komt hij aan, Marianne. Speciaal voor jou. Speciaal down here at Birdland this evening: a recording for Blue Note Records. hype, to the realm of the hardcore, here we go, off I take ya, dip trip, lip fantasia. <laughs> What's that? <laughs>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 ja daar ga ik heel veel jaren terug in de tijd hoor Albert-Jan maar uh, Marianne Rebel heeft vroeger ook een programma bij CFM gedaan ja wat voor tijd dat ze dat weer op gaat pakken ja dat niet? vind ik ook en dit was de herkenningstune van haar programma joh de US3 en Cantaloupe speciaal even voor Marianne Rebel gedraaid heb je ook een verzoekplaats? Laat het weten en bel even naar de studio naar Albert Jan Vos. Zijn nummer is 023 57 31969. Of als je mij in de telefoon wil hebben, bel je 023 57 30393. CFM, we order the bars and the rhythm of the night. Ja, voordat je het weet is je vakantie weer voorbij. En uh, ja, als ik even naar deze zomer kijk, Albert-Jan, is wel voorbij gevlogen. Hè? Want ja, de meeste maar... die moeten gewoon weer aan het werk. Zo ook de politici in Zandvoort, want uh, ook zij starten weer. Ja, maar eerst even voor de luisteraars. Mocht u... Uh... Uh, toevallig Ton Ariensen zien, want wij zitten met smart op hem te wachten in de studio, want hij zou langskomen maar nou, waarschijnlijk kan hij onze nieuwe studio nog niet vinden aan de. Hey, hij zit op het Gasthuisplein, nog. waarschijnlijk. <laughs> zit hij eentje in het Gasthuisplein? Maar goed, mocht u hem tegenkomen, we zitten met smart op hem te wachten. Maar je hebt gelijk, want die een lekkere zomer hadden we en het ging lekker voorbij, een feestje hier, feestje voorbij daar. Voorbij gevlogen. Maar het is weer voorbij met de pret, want de politieke vakantie is voorbij. Aanstaande dinsdag namelijk staat de eerste politieke vergadering na het zomerreces weer voor de deur. De gemeenteraad informatie zal zich buigen over een ellenlange agenda die niet minder dan 14 punten omvat. De vergadering is dinsdagavond vanaf 8 uur in de raadzaal van het raadhuis. De entree is vrij... En de deur van het Entree via het bordes aan het raadhuisplein gaat om half acht open. Meer informatie over de agenda en de geagendeerde onderwerpen vindt u op www.zandvoort.nl. Www dus de politici zijn weer terug van vakantie en ze kunnen er weer tegenaan. Zo is het maar net. Helemaal uitgerust gaan ze er weer tegenaan, Albert Jan. Ja. En wij gaan er ook weer mag... uitgerust tegenaan met het volgende verzoekplaatje. Aangevraagd door Marie. Hier is One Direction en the best song ever. Dat was One Direction and the best song ever. Tot zover ook het eerste uur van Stanford op zaterdag. Zo dadelijk na drie uur zijn we er nog twee uur lang. Met heel veel lekkere muziek en informatie voor Stanford en de regio. En zo vlak voor drie hebben we nog even een hele foute foute foute plaat voor je uitgekozen. Hier is de Phillips People en in the Navy. Working you find pleasure? Search the world with treasure. Learn science, technology. Upon the sea What can you learn to fly, play In sports a skin, die Study oceanography Sign up for the big band Or sit in the grandstand When your team and others meet In the Navy Yes, you can tell the seven seas In the Navy Yes, you can put your mind at ease Don't have the